Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft beloofd dat er meer hulp naar binnen mag in de Gaza-strook. Correspondent Nasra Habib-Allah legt uit waar die beslissing ineens vandaan komt. Dat heeft vooral te maken met de druk vanuit de Verenigde Staten. Dan specifiek de waarschuwing die gisteren van president Biden kwam. Die waarschuwde Netanjahu dat de Amerikaanse steun aan Israël afhangt... van de stappen die Israël nu gaat nemen om mensen in de Gaza-strook beter te beschermen. Het eten en de medicijnen moeten vooral via een grensovergang in het noorden van Gaza naar binnen komen. Wanneer de eerste vrachtwagens daardoorheen gaan rijden is nog niet duidelijk. Geschiedenisdocenten op middelbare scholen zien meer antisemitisme sinds de oorlog tussen Israël en Hamas. Het Nederlands Dagblad stuurde 250 van hen een vragenlijst. En een kwart zegt dat ze vaker provocerende opmerkingen, schildwoorden en antisemitisch nepnieuws voorbij horen komen. Eén docent zegt in de krant dat een leerling een gastspreker over de holocaust uitjouwde. Een andere leraar maakte mee dat leerlingen de holocaust ontkenden. Alaska Airlines krijgt 160 miljoen dollar van vliegtuigbouwer Boeing. Het heeft te maken met een losgeschoten deurpaneel. Misschien heb je de filmpjes daarvan een paar maanden geleden wel gezien. Een vliegtuig van Alaska Airlines moest toen een noodlanding maken... en hield daarna al hun vliegtuigen van dat type aan de grond. Dat kostte een hoop geld. En liefhebbers van Engels voetbal hebben gisteravond waar voor hun geld gekregen. De wedstrijd tussen Manchester United en Chelsea was een bizarre pot. Het stond al snel 2-0 voor Chelsea. Daarna maakte United er drie. En viel in de blessuretijd ook nog de gelijkmaker. 3-3 dus, maar daarmee was het nog niet klaar. Was te zien bij Viaplay. Chelsea wil nog wel. Palmer gaat het proberen. Palmer aangeraakt! Hij is binnen! Hoe is het mogelijk? Een scriptschrijver kan het niet verzinnen. Als je dit inlevert zegt iedereen nee. Nee nee nee, veel te onrealistisch. Dat gaat nooit gebeuren, maar het gebeurt toch. Ja, het werd dus uiteindelijk 4-3 voor Chelsea. Man United coach Erik ten Hag krijgt er flink van langs in de Britse media. Het is al de zoveelste keer dat zijn ploeg het weggeeft in de slotfase, zeggen ze.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 Nou, Sinterklaas, kom maar binnen met je knecht, zeg ik. Dag, beste kinderen. Dag, Sinterklaas. Wat fijn hallo, dat ik ben. Leuk, wat leuk dat ik hier even gezellig in de radio Ik mag komen. Voordat het zelfs maar het halve jaar om is en december nog zo ver weg. Je ben, snapt het niet. Ik snap het niet. Bent u verdwaald? Bent u verdwaald? Ja, ik ben een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, ja. Wat is dit nou toch? Jongens, hou het toch eens op. Ja, de lijn is net begonnen. Hij zal weer naar buiten willen. Oh. Ja, Ik zag hier rooie, hij zal weer de trap afschuiven. Nou, hij heeft nu tenminste een jazan. Ik zag hem laatst, hij had die dan. Ik had hem helemaal niet herkend. Ja. Ik zeg moeder, moeder. Bergeton, en, uh, ook, hè, Goedemorgen, jongens. Ja, de boys, daar ben ik En de girl ook, natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. De ene girl in Nederland, de andere in Canada, al dan niet aan de stroom. Ja, Heer, uh, ja we, we hopen ja, wat allemaal we? dat... Uh, ja, uh, dat Volgens mij ja, hebben ze daar sneeuwstormen, Willem. Ja, sneeuwstormen. Ja, want uh, ja, Gerry zei toen ook van... Uh, ja, het is zo koud. Ja, en toen viel de verbinding weg. Jammer. Ja. Ja, ja. <laughs> Kijk en nou lachen. Kijk en nou lachen daar. <laughs> ja, nee hoor. Nee, nee, nee. Nee, we hopen allemaal dat het uh, meevalt daar in, ja. in Hamilton, Canada. In dat, Hamilton? Dat, Hamilton. Waar ja. ligt dat? Uh, en ligt in Canada. Ja, dat. Ja. Hey, maar uh, ben je aan de kust of binnenland? Hoe zit dat daar? Uh, je gaat bij die, die dikke eik, ga je linksaf. Ja. En dan loop je 1200 kilometer naar links. Ja. Moet je daar nog eens vragen? Drie uur lang de boys. Ja. Bij je, uh, Zandvoort. En, uh, het is altijd wel leuk om net... Uh, ja, het is ja. over Canada. Maar ik heb daar een keer uh, onder een dodelijke plant heb ik gezeten. Echt waar? Ja, oh, een, jee. ja, een waterlelie. Oh, een waterlelie. Uh, het is een stukje muziek maar, denk ik. This is the moment... I've waited for I can hear my heart singing Dit is een stukje nostalgie. Mooi, en, uh, mooi. Heerlijk om mee te beginnen. En, uh, Andy Williams, hè? Ja, ja. Andy, Andy, Andy Williams waar staat ja, ja. Born free. Nee, dat is nee, social thuis. Dat is, dat is weer een. Uh... Dat is een ander programma. Ja, dat, dat, dat... ja nee, dat geeft, dat geeft verder helemaal niks. Maar goed, uh, drie, uur lang, drie uur lang moeten de mensen het met ons doen, want we hebben geen gasten. Ja, jij, jij ziet me wel eens wandelen in de stad, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Weet jij nou het verschil tussen mijn vriendin en mijn vrouw? Nou, twintig no, no. kilo, 20 kilo. Jurkey, like... ik, ik werkelijk. Het is... Echt waar? Je... Ik probeer, ik probeer als, een, als een, een serieuze leidraad door het hele programma heen te lopen. Dit verwachten jullie niet. Nee, niet. Ik moet er gewoon nog een leidraad bij pakken om jou vast te zetten. Ja. Dus, uh... <laughs> maar ja, goed. Ik heb ook wel eens gehoord dat, dat er mensen zijn uh, die, die smeken uh, gewoon, uh, die smeken jou gewoon dat dat je aan ze uh, denkt en dat ze. Dat, dat, ze, dat je ze blijft herinneren, zeg maar. Ah, waaraan? Waaraan? Wat zeg je? Waar, waar moet ik ze mee Nou, aan herinneren? Ja, Vopsland. ik weet het niet. Ik vraag het er zelf alleen.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 Yes, I. I guess I find myself of a little girl to take the place of my true love but as long as I live I know I'll hear her singing in the side of the wind and blowing in the treetops way above I'm Oh, ja, Gerrie. oh ja, ja. Gerry. Weet een moment. Meestal, meestal is het zo dat Gerry ook een beetje lijkt op Minnie Mouse. Dan heb ze de koptelefoon op. Dan zeg ik, koptelefoon. Ja. ja, ik vind de koptelefoon niet zo plezierig. Ja, maar nou dat lijkt je ze zeggen. op Gerry. Ja, dan vind ik een kuishuitsgordel ook niet. Ik bedoel, maar hè? Het ik ik moet wel. wel. Ja, je moet ja, wel. Maar weet wel. je wat ze net tegen me zei? Ze zei: You never walk alone. Nee. En weet je hoe dat komt? Nou. Ze lijkt een beetje op Gerry in de Peacemakers. Ja, dat lijkt ze wel een beetje op. Ja, Ze zijn toch peacemakers? De, en de een pacemaker en... is toch wat anders? Een, een pacemaker? Een pacemaker. Ja, het is... ja, maar ik maak een kwinkslag. Hij ja, maakt een kwinkslag. Dat oh. is... Uh, is uh... Ja, oké, okay, goed. Gerry, heb jij nog iets van... Uh... Uh, heb je nog minpuntjes? Ja, dat nou ja, nou, is misschien wel leuk. Uh, op 26 april... Uh, vrijdag... Dat is, uh, komt Adam Spoor. Wie? Mm -hmm. Die gaat weer met papa Luigi... De violist, oh, Zandvoort, oh, ja. Gaat hij weer muziek maken, live? En dat doet hij in de grote zaal in de Blauwe Tram op vrijdag 26 april van 2 tot half 4. Dat wordt leuk. Dat is leuk, hè? Want dat zijn twee hele bekende Zandvoortse uh, muzici, om het zo maar eens te zeggen. Aan ja. een spoor met zijn. Uh, ja, Adam, kun je mee omhoog houden voor de luisteraars? Ja. <laughs> voor de luisteraars. <laughs> voor de luisterkijkers. de luisterkijkers. De luisterkijkers, ja, daar, ja. daar hangen ze. Ja. Ze zitten allemaal in dat kleine ding wat er aan het plafond hangt. Ja. En ja. uh, dat uh, met zijn saxofoon. En, en, en Luizje is natuurlijk heel bekend in zijn antwoord ook. Met zijn uh, ja, met een viool. Bekende violist. Hè? Ja, leuk hè? Ja, dat is leuk. Dus. Hoe kom je daar nou weer bij? Uh, nou ja, dat krijg ik natuurlijk doorgestuurd door Linda. Oh. Onze Linda natuurlijk. En blijft er voor de man ook nog wat aan de straatje hangen? Nee, dat doen ze allemaal. Uh, oh, Prodeo, Bonafide. Pro nee, Prodeo doen ze Oh, Prodeo. Pro ja, pro Prodeo pro Stradivarius. Ah, ja. ja. ja. ja. Maar wel, uh, wel leuk. Maar leuk. En dat ja. kost drie euro. En dan krijg je eerst thee en weer wat, uh, wat lekkers erbij. En dat is dus vrijdag 26 april. Nou, Maar die man die leuk. doet dat alleen, die violist? Ja, ja, hij staat hier alleen. Papa ja, nee, maar het doet hij... Met, met samen, ze doen een duet, zeg ik Ja, maar verzorgt hij ook dan de koffie en zo? Nee, ja, dat wordt vrijwilligers oh, gedaan. Oh, uh, ja. Het zou zomaar kunnen dat ik dat koffie verzorg. Het zou oh, zomaar kijk. kunnen. Charles, doe, die tweede, doe jij weer de tweede viool, hè? Ja, ja, ja, ja. ja jij, jij bent op de achtergrond. Ja, altijd de ja. tweede viool. Maar, maar, is leuk, What's he? new pussycat? Ja. ja nee. Dus dat is ja, een ja. Leuk, uh, leuk item. Maar, ja, maar ja. ja, het is om twee uur al. Het is een matinee. Matinee, ja. In de voorstelling. Ja, het ja. is een matinee. Maar dat ja. heb je ook in circus, toch? Is het een geweldige circus? Nou, dat is vrij matig. In circus? Nou, je hebt in circus heb je ook matinee ja. en een avondvoorstelling. Ja. En dat heb je, maar dat heb je niet in bij toneelvoorstellingen. Ik maar zeg, het weet, het toe, nou, het weet je nog dat we die twee dames hier hadden, ja. uh, die tweeling? Ja. De dames van het oudste van de wereld. Ja. Nou ja, dat wil ik niet zeggen, maar nee. uh, nou, ja. vrij rood. Ja, rood. Rood, ja. rood, rood. Nest, rood, ja. rood rode ja. nest, rood nest. Toen ja. dus zeg ik ook tegen van uh, doe jullie ook een matineevoorstelling? Nee, dat wij doen de hele dag. Ja, maar dat is het beroep, hè. het ligt aan het beroep. Ja, want wij zijn ook weer elektricien, nee... Bakken? Nee. Een vraag van de luisteraars misschien. Wat deden zij? Wat, deden wat was zij? hun beroep? Ja. ja. En ze liepen niet in sprookjesbossen, Ze gingen niet naar oma. Dus nee. dat weet je dat vast. Nee. Ja. nee klopt. Ja. Nou goed Gerrit, heb je verder nog wat van pluspunt? <coughs> uh. <laughs> Zijn ze er ook wel eens bezig met het energievraagstuk? Wie? In pluspunt, we... dat ze voorlichting geven over hoe je je huis kan isoleren en zo. Nee, dat hebben ze eigenlijk nog niet. Oh, ik heb mijn nee. kippen. Dat kipper, je, je aanbieden dan. Ik, nee, maar ik heb oh. mijn kipper en heb ik. Uh, oh. Heel recent heb ik uh, geïsoleerd. Met wat? Dubbel gaas. Dat zat eraan te komen. <lacht> nou, dat is heel slim. Ja. Ja, toch? Ja, dat is heel slim. Ja. Ja. En ze kunnen even nog naar buiten kijken. Ja. ja. Dus ja. dat is. Uh, ja. je houdt de warmte wel binnen natuurlijk ja Ook zo. Maar ook, dat, maar, ook ook. De, maar ook de stress, hè? Ja. Dan houdt het ook binnen natuurlijk. hè Dus je krijgt er wel weer stresskippen bij. Je krijgt er wel stresskippen bij. Ja. Ik, ik heb mijn haan weggedaan. Ja, mijn haan heb ik weggedaan. Waarom? Ja, die kippen konden er niet aan wennen, de beesten. En die stond de hele dag te kukelen. Ja, weg met dat ding. Dus al die kippen die kukelden om van de zenuwen, dus dat, stress dat, ja. Dan leggen ze ook geen eieren, hè? Dan leggen ze geen eieren. Nee, dat nee. Dat, nee. Dat, nee. Maar die haan dat tegen wel weer. Dat, de haan, ja. haan die eieren, hè? Ja, ja, ja. Ja, de, is dat bij ons in het oosten uh, hebben we dat, hè. Heel bijzonder is dat, ja. hè. Ja. Ja. Dan keek je naar de hakken en zei, aan eieren. Hé, hey, weet ja. je, wie, wie heeft 45 ballen en hij naait de hele, hele Nederlandse bevolking? Eh, uh, hey? geen idee, nog een keer. Wie heeft 45 ballen en naait de hele Nederlandse bevolking? Lotto.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 ja Nou ja, goed, we hebben een reactie op, op de, de, de prima de vraag van wat deden die, die olijke tweelingen in het rood voor beroep. Ze waren geen bakketbakker, ook geen smid ze waren geen fietsenmaker uh, Er is een, een, een anoniempje, die heeft een berichtje gestuurd, ik zal geen naam noemen, vind Annemiek niet leuk. Uh, Annemiek die zegt, want de dames hielden zich lerend staande. Ja, ah, dat vind ik Dat ja, is een hele mooie formulering. Dat is een hele mooie formulering. En, uh, maar ja, goed, uh, oké. Okay. Hey, Willem, ja. jij draait weer lekkere muziek, man. Ja, vind je het lekker. Maar hoe krijg je de Beatles weer bij elkaar? Nou, nee, ik zal hem uitspissen. Twee, twee, twee kogels. Twee wat? Oh. Twee kogels. Oh, twee kogels. Dat snap ik niet. Ja, nee, dat snap je niet, maar. Dus, ja, ik niet dus als je de twee weer neerschiet, dan komen ze weer bij elkaar allemaal. Ja, snap je? Het? In de hemel. Ja, dat is sommige... Oh. Dat is ja, je moet allerlei. even... Door, moet even. Je is ook wel een grof mopje eigenlijk. Ja, dus ik ja, vind dat het behoorlijk. Geneel, uh, ja, dat is niet leuk. Nee, is niet leuk, je maar. niet leuk? Nee. En, en, ja, terwijl, terwijl toch uh, dat jij, uh, dat jij, dat jij de, het bekendste lid bent van de Beatle-band. Ja. Is dat zo? Van de Ruud Janssen, ja, ben jij de bekendste band. Beatle. Ja. Wat dan? Nou, jij ja, drum toch? Je ja. wordt het laatste woord. <laughs> <laughs> ja, goed. Hey, maar, uh, Beatles, maar vier ja. Frans Bauer dan nou, wel leuk? Nou, ik zag gisteravond Frans Bauer ja. in, een nieuwe, in een nieuwe serie weer. Ja, ja, ja, dat was zo ontzettend ja, ja, ja, leuk ja, ja, ja. gewoon. Ja, ja. Ja, Frans Bauer. Maar het is een hele gewone man. En met ja, maar dat ben ik ook. Wim, jij bent toch ook een hele gewone man? Nee, maar man? Dat, dat zie je niet. Men zegt het. <laughs> nee, maar ik vond het echt leuk. Het was echt heel... Ja, heel, heel, heel, heel ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hij heb, is heel sympathisch, hè? Symp hij is sympathisch, sy heel sympathiek. sympathisch. Sympathisch. Hij komt er van woon kan. Ja, zijn ja, moeder woont nog in, ja. de, in, een, ja. in een woonwagen. En, ja, ik ken, het, ik ken het. En hij woont geweest. in een heel mooi een huis. Ja, ja echt, ik ben er geweest. Koffie, hè? Aan de koffie, hè? Ja, ja, ja. ja, ja ik, ik... Nou, ja. dat zeg jij. Ik ben een, ook één keer geweest. Koffie. En ik denk, nou, dat, want als je daar koffie drinkt dan drink je echt koffie. Ja. Zo'n Brabant, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja nou, dan dan dan ik ik echt koffie. En ik met Borsebollen? Wat? Met Borsebollen? Uh, nee, die had zijn vrouw oh, al niet meer. Oh, die had niet die meer. Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Maar ik ben er echt een keer geweest. Ja, ja, maar ik weet ja. dat de fans komen ook gewoon. Ja, op kunstniette. Ik zet er op... ja. ja. ja. Frans en ja. uh, doe maar koffie, alles, maar dat ging niet, hè? Nee, nee. En nee. laat, la, laat er een zwerver voorbij, met, met Frans Bauer. Ja. Wat denk je die zwerver zong? Ja. Heb je eten voor mij? Eten, ja, ja, ja. Nou, je krijgt het ah, zo. He. Ah, je krijgt Alleen één, kreeg je niet, hè? Wat dan?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 How could they know the palace that had been behind the door where my love reigns scream? No milk today. It today. wasn't always so. The company was gay. We turn night to day. Today, it wasn't always so, the company was gay, We turn out today, as music plays So faster did we dance, we felt it over the The start of our own words. How could they know, just what this message means The end of my hopes, the end of all my dreams How could they know, a palace there have been The door where my love reigned as queen No milk today, my love has gone away The bottle stands for a symbol of the dawn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 When my love reigns as queen. No milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turned into today. Ja, Leuk. nou ja, goed. Nou, dat, uh, dat miste Frans Bauer, dus die had geen melk in, ja, melk in. Nee, nee, huis. Geen nee, ja, nee, nee, nee. Ja, ja. want ze drinken daar allemaal zwart, hè? Ja, nou ja, goed. Uh, ja, dat is ook niet verkeerd, natuurlijk. Maar had hij ja. wel fruit in huis? Fruit? We hadden het net over... Uh, over de banaan, de banaan, ja, banaan ja, de ja, ja, ja, ja. Er was een sinaasappel, die was in gesprek met de banaan. Ja, en toen? Zegt de sinaasappel tegen die banaan, wat wil jij nou worden? Ja. Zegt die banaan, rechter. Wat wil die? Rechter. Hoezo rechter? Nou, hij is krom, natuurlijk. Kijk, Och, hij is zo verschrikkelijk scherp. Ja. <laughs> Erg, joh, wij, wij, jullie gaan zo snel vandaag, het, is, uh, het ja, gaat je bij mij... jij het niet bijhouden, hè? Jij houdt het niet bij. Weet je, ah. wat, wat ik in mijn hoofd hoor, in mijn hoofd hoor ik allemaal gewoon plons, plons, plons hoor ik. Oh, jee. Wat dan? Here we are then, just have a nice quiet bath now. Make you feel good. Just the water. Oh, Lovely. Mm. Splish, splash, I was taking a bath along about a Saturday night. I rubbed a double, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I sit down at the top and put my feet on the floor. I wrap the towel around me and I open up the door and then a splish, splash. I jump back in the bath Well, I was, I don't know. There was a party going on, they were split Ja, nou ja, dit, dit, gaat, dit gaat een beetje mijn hoofd de hele dag. Maar uh. ja. ja, goed, we hadden het net over favoriet beroep, rechter, hè, voor de bananen. Ja, ja, ja. Weet ja. je wat mijn favoriete vak is? Wat is je favoriete vak? Vakantie. Wat, uh? Ah. Vak ja vakantie Leuk, dat is een leuk beroep, <laughs> ja. Dat is toch leuk? Ja, ja. Een ja. vrij beroep is dat. Ja. een Vrij gilde. Oh, dat ja. bedoel je? Ja. Daar is ook die dingen uit voortgekomen, die, uh, die vrij metselaars, of niet? Vrijende metselaars. Vrij metselaar. Die bestaan ja. nog steeds, hè? die ja, ja. ja. In ja. Haarlem heb je ze ook. Uh, uh, maar uh, ik vind het altijd een beetje een wazig iets. Ja, eigenlijk. want ze, want ze want schijnen, een schijnen een helemaal niet te kunnen metselen. Nee, metselen kunnen ze niet. Nee. nee. nee. nee. Vrij helemaal niet. Vrij metselen, Maar we, weet je, vrij metselen. Dan zie ik weer de meest vreemde dingen voor. Je. Dingen voor met bakstenen <laughs> die de lucht heen vliegen. Door de ruiten van de auto's. En, ja. Het, is, het, is, het, is, het zijn het vrije is. metselaars. Dus het zijn uh, vrije ja. metselaars. Ja, maar goed, ik zat vroeger ook bij zo'n uh, zo genootschap. Maar niet de vrije metselaars, maar de vrije pakketbakkers. Ja, ja ook En genietig. een gesmeer bij dat slag om, jongen, dat ja. is werk. Maar wel lekker, is. hè? Lekker. Ja, Zeg, hebben jullie van de week ook nog zo meegenoten over, over de actualiteit Groningen? Die, die, met, die, met de gas? Ja, met die gastoestand Hij ging wel dicht en niet dicht. Zat ah, nee. wat, er een prijsvraag vast? Nee, nee, is zo? echt. Is oh, dus, echt. Ja, nee, maar ik bedoel, moet je dan raden of die wel of niet dicht is? Nee, nee, nee hij gaat nee. nu wel dicht. Nee, maar ik heb, ik, wat is jullie mening daarover? Want... want uh, dan ze de beton instorten. Nie, ja, ze gaan het beton. Het is wel uitgemaakt. Nou ja, maar zaak. het moet natuurlijk wel open blijven. Want stel nou dat er oorlog komt. Nou, dat bedoel ik. En als maar, Rusland alles afsnijdt. Af, af, uh, wat is nou jullie mening erover? Vertel nou ja, eens. Wat, ik heb geen idee over <aan> dat. Ja, kom op. Ja, wat wil je meenemen? <aan> <aan> Nou, ik wil weten wat, hoe jij daarover denkt, Willem. Vind, uh, die Groningers, die, die, uh, ja, uh, die, die zijn allemaal verontwaardigd. En, en nou ja, ja maar wat hun ik huizen begrijp, zijn allemaal, het is uh, uh, de boel ja. gezakt en de huizen scheuren. Nou, oké, okay, dat vind ik ook. Dat, dat, dat had, veel, ook. had ja. veel beter begeleid ja. moeten worden. Dat had al lang gemaakt moeten zijn... En daar, had, daar hadden best wel miljarden ingestoken mogen worden. Ja. slotverrekening heeft de Nederlandse overheid daar ook miljarden aan verdiend. Wij met z'n allen die hebben ervan geprofiteerd. Overigens de Groningers ook, want die, die kopen ook op gas, neem ik aan nog steeds. Weet ik niet, geen idee. Nou ja, in ieder geval, uh, gas is uh, in deze tijd nog een, een, een, een, een uh, energiebron wat we nog niet kunnen missen. Helaas, he? want ik bedoel, uh, als je geen gas meer hebt, ja, dan zit, je, zit heel Nederland uh, in de kou. Want er zijn niet zoveel maar mensen later, met warmtepompen hè, nog. Die zijn er wel, maar, maar er is een heel grote som geld mee gemoeid om dat aan te kunnen schaffen. Maar wat is nou, want dat hoor ik ook steeds, de veiligheid van de Groningen. Wat zijn de slachtoffersgevallen eigenlijk? Nee, er zijn geen slachtoffersgevallen. Nee, Alleen, wat is nou die veiligheid eigenlijk? Want wat ik bedoel. Uh, Kijk, als je een aardbeving ziet zoals nou pas weer in uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Taiwan ja, is gebeurd. Ja, maar dat is heel anders. Dan, ja. dan praat je over slachtoffers. Ik bedoel, er storten stort gebouwen in en er gebeurt van alles. Maar in Groningen zijn er nog geen, geen, geen gebouwen nog ingestort of zo. Er zijn alleen scheuren in de muren. En, en, uh... Ja, maar het is het begin, hè? Het is, uh, Ze kunnen instorten, Het is natuurlijk wel eigendom van die mensen ja Stel dat jij er woont en je zit uh, bijvoorbeeld samen naar Catharine de Keil te kijken. Ja, ja. Dus naar bijvoorbeeld ja. slikken en spuiten, weet ik veel. Ja. Ja, hè? Ja, ja. En je ziet in één keer een scheur in die muur trekken. Dan word je toch ook niet blij? Nee. Nee, ik word niet blij. En ik vind ook wel dat de mensen daarmee geholpen moeten worden. Als dat veroorzaakt is door die aardbevingen tegenwoordig van gaswinning. Ik ben het best mee eens dat ze heel slecht zijn behandeld. Maar wat gebeurt er nou... Uh, uh, wat Gerrie net uh, al opmerkte... Uh, als we, als we zonder gas komen te zitten... Dus dan komen wij zonder en, en gas te nou, zitten... Nou, ik land. weet ik, ik ben geen helgeziende. He. Nee. Ik heb geen... Nou ja, er zit ook gas in de zee, hè. Want zijn bij, de, op de, bij ons dan, op de Noordzee... veel zijn, grotere bellen. Er zitten heel ja? grote bellen zitten daar. Okay. En daar zijn ze nu mee bezig... om die allemaal te, dat, dat te ontdekken. Ja, daar ja, zit heel ja. veel gas. Ja. Ja. Maar ze willen ook van het gas af. Bedoel, bij ons in het gebouw willen ze dus dat je van het gas afgaat, dat je, dat je op elektriciteit uh, overgaat. Ja, nou ja, dat... dat ik, willen ze dus ook. Daar ben ik het allemaal mee eens. Ja. Je moet proberen om het, uh, het milieu uh, te sparen ja. en zo goed. Maar, maar uh, wat gebeurt er nou inderdaad als, er, als we straks met een crisis komen te zitten... waardoor we geen gas meer hebben? En je hebt daar beton in gestoort. Ja, maar goed, kijk, als dat nou, nou echt... Misschien speciaal echte... beton. Misschien speciaal beton. Ja, gasbeton. Nee, maar dat, ja, maar dat, dat makkelijk weer, uh, weer opengemaakt kan worden. Ja, ja, maar, de man is ook wakker. Ja. He, die wil een boerder ook ja, wakker. Het is, he, ja, zeg uh, <laughs> ja, heeft weet, gelijk, je, ja. Weet, je, weet je, ik, ik, ik maak me helemaal niet zo druk om. Het, uh, het gaat om het welzijn. En die mensen daar ja, ook. Ja, dat is belangrijk. Eh, want ik heb foto's. Ik heb familie in Groningen wonen, en ik heb. Ja. Uh, maar jij praat om een beetje Groningen. Zo uh, zora Je Pankauk. <laughs> ja. Pan Goud, ja. Maar ze hebben in, België, in België hebben ze er wat op gevonden. Hè? Daar bouwen ze nou de scholen onder de grond. Oh. Daar kunnen ze er dieper over nadenken. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Ja, ja, nou. ja goed. Ik heb er wel een mening over eigenlijk. Vertel. Oké, okay, ik zal je even vertellen jongen. You know, jawel, van Freddy and the Dreamers. Ja. Ja, lekkere muziek is dit, hè? Het, uh, ja, ja, dat ja. is... Uh, ja. Dat je, en het ja. heet, dat uh, heb ik net van jou begrepen, Willem, het heet Easy Beats. Ja, Easy, Beats, Easy het, ja, Beats. Ja, Easy ja. ja. Oké, okay, dat is ja. het genre muziek. Ja, genre. Een genre muziek. Ja. Ja. Zullen we even voor de luisteraar naar het weer toe gaan? Ja, doe het maar, want ik weet toevallig, heel toevallig, uh, dat er een, een, een luisteraar, luistert iedere, iedere, iedere uitzending naar ons, dat de Boer, is dat. En Jelme de Boer is ook degene die hier geweest is. Oh. En uh, ja. hij had toen Rines uh, de redder bij zich, weet je nog? Ja, en met die kop, met die kop van Rines. Je hebt het over de Jelmer de Boer. De Jelmer de, de. Ja, oh. ja. En die zit nu uh, met zijn neus in de boeken. Oh. Oh. En uh, dat weet ik, want die jongen die is zo verschrikkelijk druk met studeren en zo. Oh, wat, uh. wat studeert hij? Um, studie. Studie? Hij doet studie. Oh. Ja. En wat de studie, dat uh, moet hij me maar eens een keertje vertellen, want uh, hij is er uh, heel erg druk mee. Maar ja, als je naar de boys kunt luisteren... dan denk ik, nou, dat drukt de volgende. Leg je op dat mee. toch even opzij, even opzij? Even opzij, pak zijn. een bakje koffie. <laughs> en, uh, en hij is ook altijd heel erg uh, betrokken... bij uh, wat er om hem heen gebeurt. Uh, met name uh, ja, het weer eigenlijk. En dat brengt mij tot de volgende. Ja, maar ik kan, ik kan hem namelijk uh, verrassen... want uh, er komt een goed weekend en Dan kan hij op het strand studeren. nou Ik zou zeggen, oh. kom op met je bericht. Ja. Ja, luister, want dit weekend staat ons een zonnige verrassing te wachten. Jawel, op zaterdag uh, wordt warme lucht, natuurlijk vanuit het zuiden, naar ons uh, land toegevoerd. En dan uh, wordt het zomers warm met temperaturen tussen de 21 en 620 graden. Nou, zo wat. Ja, ja. ja. Niet alleen plezier voor Duitsers hoor, ook voor Nederlanders en ook voor Fransen en Engelsen. Iedereen die naar eh, Zandvoort wil komen bijvoorbeeld, of Scheveningen, of eh, Noordwijk, kan me allemaal niet schelen. Je mag jezelf je mag, mag je, mag je uitkiezen welke. Ja. Maar bij voorkeur Zandvoort natuurlijk. Want het, het liefste is, wel. Het is hier wel het gezelligste natuurlijk, hè, toch? Bij de boys en ja, ja, ja, ja, ja. Maar luister, het wordt dus een droge en een zonnige dag. Je kan ook naar het Naakstrand. Niks oh. aan, niks aan. Dat heb ik één keer gedaan. Dat doe het is ik gewoon ook. niks aan. Ja, nee, is niks aan. <laughs> had niks om het lief. Nee. Nee. Daar kan je ook naartoe. Dus als je daarvan van houdt. Als je van natuurisme houdt. En de dagen daarna neemt de temperatuur weer af. Dus als je dat allemaal wil doen. Al die leuke dingen. Studeren op het strand. Of het, naar het strand bezoeken. Of nou, gewoon een duik in de golven nemen. Dan, dan moet je dat dit weekend gaan doen. Ik weet trouwens niet, Wim, of het zeewater al een beetje... Het is dus acht graden. 8 Ach, graden. Ja, maar niet zo zout als vorige week. Nog een beetje... Ja, het is nog, een nog beetje... wel koud, koud, koud hoor. Ja. Zoals zout, koud. ja. Het nog een beetje koud. Ja, ja. ja. Nou, vrijdag uh, helaas nog enkele buien. Uh, maar met minder neerslag dan de voorafgaande dagen. We gaan... Je... <laughs> Gaat Willem. Ja, luisteraars, ja, luisteraar, sorry dat ik even stop. Want Willem, ineens komt hij met een enorme camera. Ja, nee, dus, uh, er is iemand die vraagt van die snor van Charles, is je wel echt? Is mijn snor wel echt? Oh, ja, nee. Hey, hij de, de, het uh, echt hij echt? schijnt dat hij de snor heeft gekocht van Brak Oh weet het niet. ja, een glaasje ja. Madeira. Nou dat heb even, je nou, heb, ja. een horrorfoto van hem gemaakt. <laughs> Goed, maar goed, we hebben het over de vrijdag. De temperatuur die stijgt naar 15 tot 19 graden. Valt wel mee. In het zuidoosten ja. zelfs 20 graden. Dus daar is het is uh, nu al warmpjes bij. De wind is overdag matig tot vrij krachtig. Het komt uit het zuidwesten. S'avonds neemt de wind langzaam af. En uh, dan zijn er brede opklaringen. Ik weet niet wat brede opklaringen zijn, maar uh, heel breed. Heel breed. Als je ja. naar richting de horizon kijkt. Ja. Hoe breder je kunt kijken, hoe breder het weer wordt. En hoe breder de opklaring ook. Als je breed bekijkt, oh, dat is het Mooi breed nemen. Ja. Het blijft droog, Gerdy. het droog, blijft droog. Heel goed. Dus je kan niet douchen thuis ook. Nee. Het blijft droog. Het blijft droog, hè? Ja. ja. ja. ja ik, ik was er al bang voor. Ja. ja. Dat, ik, je zag er ook bang uit dat je <laughs> binnenkwam. Ik weet wel, dat heb ik één keer meegemaakt. En toen was ik klaar met douchen. En ik dacht, wat ligt er allemaal stof in de kamer? Nou. Ja, dat ja. krijg je ja, dan. Ja, dat krijg, ja, je, dan dat dan, krijg ja. je Nou ja, luister, ja. Wel, zaterdag. Oh my jaar, god, Ja, dan, dan, dan wordt het compleet... Een Dat heel is, ander he? weertype dan de afgelopen dagen. Ik kan het u verzekeren, vanuit het zuiden wordt dus uitzonderlijk warme lucht naar ons land gevoerd. Wat resulteert in hoge temperaturen. In de kustgebieden kunnen de temperaturen oplopen van 21 tot 24 graden. U hoort het goed. Het is echt is zomerse warmte. En in grote delen van het land Maar de kan vraag het zelf... is ook natuurlijk, is het alleen hier aan de kust of ook het binnenland? Bijvoorbeeld Vladingen bijvoorbeeld. Ja, ook. Ja, ook. daar wordt het ook warm. Ja, daar wordt het ook warm. Uh, alleen, en dat staat, uh, ja, dat staat hier ook beschreven... de zuidenwind die brengt een behoorlijk hoeveel Sahara-zand mee. Oh. Weer die stof, hè? Ja. ja, ja waar, dat is extra douche dan. Ja, maar dat ja. is oranje, hè, volgens mij. Is dat zo? Ja. Hef, ja, ja. Waardoor, en dat is voor fotografen oh. al wel weer leuk... De, de, zowel de zonsopkomst als de zonsondergang... Een, een intens oranje kleur krijgt. Ja. En je kan ook, als je goed kijkt in de lucht, zie je ook kamelen. Ja, die ja, komen die zo... Die komen ook, die waaien waai ook mee. mee ja. Die waaien mee, hè, kamelen. Ja. Maar ik wil toch wel graag eigenlijk een oproep doen aan alle kamelen... Dat voordat ze vertrekken vanuit de Sahara eerst hun behoefte doen. Dat, is, dat lijkt ja. me ook een heel goed plan. De hele auto zat eronder. dit is werkelijk niet te geloven, man. <laughs> goed. We are going up to Sunday. Sunday, man. Ja, man. We gaan naar zondag. We gaan naar zondag, luisteraars. Ja gaan naar zondag. Ga ja, maar dat is zondag. Ja, dat is uh, Turks. Ja. Oh, ja. Ja. Hey, zondag, dan neemt de temperatuur helaas weer af. En uh, met een uh, maximale temperatuur van 16 tot 20 graden... Oei. Wat ...is het echt nog steeds wel zacht voor de tijd van het jaar. Ja, dat is ook uh, Dus je moet niet meteen belopen klagen en schelden en zo, want uh, nee, je, je kan niet goed. alles nee. hebben. Nee. Gemiddeld ligt de temperatuur uh, uh, begin april tussen de 12 en 16 graden. Waarom? Dus met die 20 graden zit je toch weer 4 graden hoger dan normaal gesproken. Ja. Uh, uh, uh, ja dus ge Gebruikelijk is voor april. Ja. Voor april. Nou, uh, even kijken. Het blijft uh, zondag grotendeels droog. Maar hier en daar, ik hoop meer daar dan hier. Uh, is er wat ruimte, uh, uh, uh, vallen de buien, maar hier is er dan meer ruimte voor de zon. Ja, ja. hier. hier. hier oh, Alleen Daar niet. Okay. Nee, daar okay. niet. Nee. Later op de dag neemt de kans op wat regen weer. Uh, Toe, en dan heb ik het over het binnenland. Nou, dan gaan we naar de maandag. Niemand interesseert het wel, dan moeten we allemaal weer aan het werk natuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus maandag is de tweede maandag. De tweede maandag? Ja, ja. Vertel. Nou ja, je hebt eerst uh, maandag, tweede maandag, is het feestdag, wel, is eerste toch? paasdag, feestdag, ja, is het is feestdag, feestdag maandag, ja. hè. Aankomende maandag? Aankomende maandag, ja natuurlijk. Paas is toch al geweest, man. Nee, maar We hebben het niet met Paas te maken. Wat dan? De, maand? de maandag met na de, maand. de Paas, de tweede maandag, ja? is ook een feestdag. Ach, is dat zo? Ja. Maar dat wist ik helemaal niet. Ja, dat weet ja, niet veel mensen, weten dan. Nou loop, oh, uh, loop ik al wat jaren rond op deze ja. aardbol. Ja. Dus <laughs> Kijk, dat die, dat die rond is, daar ja. kan, kan je ja, ook gewoon lopen. Rond? Nee, maar dat is ja. een traditionele feestdag. Want iedereen, de tweede maandag, die ja. eh, zet namelijk de kerstboom. Oh. Het heet ook wel Blauwe Maan. Blauwe Maan. Ja, nou, Blauwe spaarmaan, is, is het eigenlijk. Gerry weer met een fles whisky hoor. Blauwe Maan. Gerry <laughs> <laughs> Walker, hè? Het ja. Met Johnny. Ja. Lever alone, hè? Lever alone. alone. <laughs> Ja, ja. halverwege de week, uh, maandag. Uh, nee, uh, opnieuw. Maandag hadden we gesproken, was een feestdag. Ja. Halverwege de week, ervaren ja. we. Uh, heb ik het over volgende week. Dus mogelijk overgang naar koeler en wisselvallig weer. Is maar geen 13 tot 16 graden, En niet. naar verwachting wordt het ja 13 tot 16 graden. Ja, het is werkelijk niet zo. Ah, jij zegt het allemaal voor. Ik, hoe moet ik dat nou zijn. Ja, dat, ja. Dus hij kan, hij kan jou. jij hebt wel een glazen bol volgens mij. Nee, ja, er was een kassakopje trouwens. <lacht> Want ik heb bij de Action gekocht en dan bleek dat ding later van karton te zijn. Die is het Mijn buren, die, hebben, die ja. hebben ook van alles met hè hebben die? Ja, automatisering. Je hebt zo'n Google-unit in huis en dan roepen ze... Google, doe het licht eens aan. En dan gaat het licht oh, aan. Oh, die doet het oh. allemaal voor. Ja, en wel. ze hebben... Uh, uh, oh, dan uh, moet je in je handen klappen en dan gaat het licht uit. Ja, ja en, en, en, ja. en, en, en, en horretjes voor de ramen. Dat, oh. hebben ze ook, dat klopt wat jij zegt. Dat heb ik een keer meegemaakt. Een heel raar gewaarwording. Dat was, uh, dat was in Carré. Ja. En daar hebben ze ook van die klapschakelaars... Ja. En toen, en toen was ik daar dus bij, bij Herman Finkers. en ja. iedere keer als de mensen applaudisseren stond die man in de donker. Was ja. helemaal niet leuk. Nee. Ja, nee, dat is. Nee, maar alles is geautomatiseerd. Ja. en het is zo erg. Nou, is, nou is zelfs hun dochter is zwanger voor de automatische piloot. Echt waar? Ja. Ja, dat krijg je dan, hè? Ja. Echt waar? Ja. Goed, nou, okay. uh, had jij verder nog, uh, nog iets voor het weer? Uh, misschien nog nee, het nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb het helemaal ik volledig behandeld. Heel uh, oh, mooi. Dan, ja. Mooiste dag voor zaterdag. Dan moeten we met z'n allen op uit. Moeten we naar het ja. strand of gewoon in ieder geval de natuur naar buiten? In. Ja, lekker naar buiten. Nou, even, ik ga naar de keukenhof. Dat meen je niet? Ja. Zaterdag? Morgen? Ja, dat is zaterdag. Ja, dus het is mooi weer. Ja. Alle tulpen. En nou, dan mag je wel heel erg op tijd gaan, want ik verwacht dat het erg druk gaat worden. Ja, maar alles is ook uit. Heb je gezien onderweg die bollenvelden? Die zijn al zo ontzettend mooi. Ja. Ja. Dus maar jij gaat. Uh... De mensen die uh, mogen dus niet meer uh, in de bollen staan, zeg maar. Hè? Want ze vertrappen heel veel bollen. Ja. Dat zijn al die. Uh, ja, die bezoekers. Ja, ook wel. Nou, bolletjes slikkers ook. Hè? Ja, ook. Ja, ja. ja. Maar dat, dat kost ontzettend veel geld natuurlijk voor die, voor die keuken. Maar die mensen, die voordat ze dat doen, moet je maar eens opletten. Ze zeggen allemaal hetzelfde. Voordat ze die velden inlopen, zeg maar. Ik, ik wil bolletje. Ja. Zoiets. Ja. Dus jij gaat naar voor de, de keuken. Uh, ja, voor de keukenhof. Ja. Hof. Ja. ja. Nee, maar maar dan, uh, dat meen ik echt, dan mag je erg, wel erg op tijd gaan, want dat wordt ik, gegarandeerd enorm duur. Ja. Ik weet het. En ik weet, er loop ik een hele hoop sfeer he. ja rond. Maar ik ben er al heel va wel vaak geweest. Ja? Of, ja? Oh ja, ik ook hoor. Maar ik vind het altijd, blijft altijd mooi. Ik, ik ga er nog weer naartoe. Ja. Dus serieus? Ja, foto's maken? Ik ben weer uitgenodigd. Ben weer uitgenodigd? Ja. Ja. En ze hebben ook hele ja. mooie tentoonstellingen ook, ja. hè, binnen, hè? ook van alle ja. soorten dingen. De pers is weer uitgenodigd. Ja. Dus uh, ik ga er weer vers van de pers, ga ik er weer naartoe. Ja. Maar nou. hoezo ik ben uitgenodigd in, in wat voor... Uh... Ja, er is weer wat te doen. Ik weet niet uit mijn ja. hoofd precies wat, maar er is weer wat te doen. Aankomende maandag uh, wat perswaardig is. Nou, kijk, tweede, tweede maandag. Ja, is die Ook dat, ja, dat, ja, dat is het. Ze noemen het uh, in, uh, in de Bolderstreken noemen ze het tweede maandag uh, uh, geen feestdag, maar meer een dag. Ah ja. Dus oh. bij, dan weet je wat je mee moet nemen. Ja, weet je nou hoe ze een vrouw noemen, Willem... die 90% van haar intelligentie heeft verloren? Nou, dat weten Een? weduwe. weten we. Goed, ik zal het eens aan Claudette vragen. to death of all dead. I'd a holler more. Ja, Claudette. Ik heb gevraagd aan Claudette. Maar Claudette, die zegt... Nou, ja, yes, ik, uh, ik, ik, ik weet niet. Nee. En ze zegt, maar ik heb trouwens hier helemaal geen tijd voor. En ik ga ze even een douche pakken zometeen. Ik wil dat helemaal niet weten, eigenlijk. Oké. Okay. Ja, goed. dus. Ja. morgen. Hé, hey, er is hier. Ja. morgen. Ja. morgen. Ik ben wat vroeger gekomen. Ja. Want ik denk we hebben nou, het wordt morgen mooi weer. Ja. Ik heb ja. hier in Zandvoort een hotel geboekt. Oh, welk hotel? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe het wordt Hotelkeur? Hotel Keur? Hotel, hotel, hotel, hotel, hotel. Ja, dat kan. Dat is, ja. Het was verbouwd. Je met een ja. bordboom de deur. Geen gezeur, hier ben ik bij Keur. Ja, ja. nou, ja. Ik, ik heb, voor, van tevoren heb ik het even gekeurd. Ja, en? Ik ben even en. op de kamer geweest. Ja, de en? Mag ik mag even kijken. Nou, dat was geschikt voor mijn doel dat ik speciaal dus naar Zandvoort wilde komen... voor een lekker warm weekend. Ja, wanneer is dat? Dat is het aankomend weekend. Hè? Ik heb nu zojuist nog... nog uh, toen ik in de auto zat hier naartoe... heb ik naar jullie geluisterd. Ja, moet niet doen. En toen werd er gezegd dat het 26 graden kon worden. Ja, ja, ja. Dus dat is wat buitengemeen. Heel erg, is het, uh. Ja, heel buitengemeen. Ja. Ja. Hebben jullie nog gezellig gezelligje paas gehad? Ja, alleen ik ja. krijg die verf er niet af. Sorry? Ik krijg alleen de verf er niet af. Dat Ook. vind ik wel jammer. Moet slijten, hè? Ja? ja. Gaat, gaat dat, er wel zeggen achter? Ze, dat zeggen ze, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb de eieren laten schilderen. En, uh, maar paas is het uh, advies van de hoop, hè? Ja. Jezus is weer opgestaan, hè? Ja. Maar weet ja. je waarom, waarom het maar fijn is dat hij, niet, uh, dat hij niet verdronken is, maar Nou. Anders had iedereen met een aquarium om zijn nekje lopen. Goed. Ja. ja. Nee, dat was een grapje, hè? Dat was een grapje. Dat was een grapje. was een grapje, was een grapje. Dat was een grapje. Oh, ja. ja. ja. ja. Nou, voor de rest heb ik eigenlijk weinig in te, in te brengen. Ik oh. heb wel Harme, zijn moeder, liep liepen net al in het dorp, zag ik. Oh. Oh, die is nu komen. Dus ik verwacht, verwacht ze wel zo. Okay. Ja. Wel gezellig. Maar eh. Uh, heb je nog leuke muziek verder meegenomen, Willem? Want ik, ik heb wel genoten van... Eh, onder andere Jerry en and de Pacemakers, geloof ja. ik, hè? Ja. Toch? Ja, ik weet niet. Uh, uh, ja. I, I, I'm telling you now. Dat was toch uh, Jerry en de Pacemakers? Ja, nou, ik geloof, Ik heb het niet zo zelf verstand van. Uh, als ik een nummer hoor en ik ken die meezingen... Dan, dan zing ik altijd gewoon Doe dit Diddy. Dan komt het altijd goed. Ja. There she was... Just a walking down the street singing do do her fingers and shuffling her feet singing do, -di -da -di -da She looked good Look good She looked fine Look fine She looked good, she looked fine And I nearly do, lost my mind Before I knew it She was walking next to me singing a In my head, Just as natural As can be a singer We walked on, Walk on To my door. my door We walked on To my door Then we kissed A little more oh, I knew We was falling in love Yes I didn't, so I told her All the things I've been dreaming of Now we're together Nearly every single day singing Do a diddy diddy dum, diddy, dum. We're so happy And that's how we're gonna stay singing Do diddy diddy dum diddy dum. Well I'm hurt. I'm hurt She's mine She's mine I'm hurt She's mine Wedding bells are going to go Whoa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 Ja, de mooie mooi hè. Het is mooi, maar kort. Wat is dit nou dan? Hallo? Doe wat dit Ik denk wat hoor ik nou. oh. Doe maar, Diddy, Diddy, ja, leuk, Doe maar. Leuk. Dan ja, doe is we uh, later ook uitgebracht, dus Dolly Dots. Maar ik blijf hier van moment moment toch ja, dat je... Nou, ja, dat is toch? Eh, ik bedoel, uh, innovate, don't imitate, no. zeg ik altijd. No. Ja, no. Geen nee. pluspunt, pluspunt. Ja, ja, nou ja, dat is best wel interessant ook weer... om fraude sneller te herkennen en te voorkomen... organiseert Pluspunt in samenwerking met de gemeente Zandvoort... de bibliotheek en de politie een voorlichtingsbijeenkomst. Nou, dat, dat is komt nou steeds die... nou voor... Dat is nou die bijeenkomst waar ik van de week heen ja. met Katrienne Keil. Ja. Ja. En dat is dus hier ook. En dat is dus omdat senioren steeds vaker het doelwit zijn van online, maar ook offline fraudeurs. Ja. En dan hebben ze en het en ook je... over heel moeilijke termen als phishing en ja, spoeving. Uh, uh, ja. ja, dat zijn allemaal. Uh, dat is ook met, je moet geen links openen, hè? ook op. Uh, je, moet, uh, je moet überhaupt. Uh, nou, ook als je gebeld wordt. Ja. He, want uh, dan zeggen ze van, uh, uh, ik ben van de Rabobank of zo, ja. weet je wel. En dan proberen ze je, duidelijk, duidelijk, je. duidelijk te maken dat het ja. dat je, je, geld op je rekening uh, dat het niet helemaal goed zit. Dat het naar een reserverekening uh, ja. moet, moet worden er, overgemoed. dat ze zeggen van... Uh, met, op je telefoon vaak of een mailtje. Ik heb het ook wel eens een keer gehad van uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn zoon die heeft uh, weet ik, het een ongeluk gehad en die heeft geen geld meer op telefoon. Wil je dat geld overmaken? Ja, ja, ja, ja. Maar je krijgt ook... Uh, of ze komen aan de deur, hè. Dat ze aan de deur komen. Ja, En gewoon aanbellen. Ja, en ja. Dat is het laatste ook weer iemand is er in elkaar gehandeld. Een oudere vrouw. En die liet ja. iemand binnen ook. En, uh, ja. Maar dat We leven wordt dus in een gekke maatschappij. Ja. Dinsdag 23 april wordt er in het huis in de duinen in Zandvoort, in mm -hmm. het huis in de duinen, wordt er uh, van half twee tot vier uur uh, wordt daar uh, met de politie en met de gemeente Zandvoort hoe je dus dat sneller kan herkennen. Dus de politie heeft daar natuurlijk ook allerlei uh, tips voor om uh, dat. Uh, er is uh, uh, er is uh, te... nu in, uh, een uh, website en het heet maak het ze niet te gemakkelijk.nl. Ja. Ja, ja. Maak het ze niet te gemakkelijk.nl ja. Moet u maar eens heen van uh, ja. luisteraars. Want daar vindt u ook filmpjes. Opgenomen door de acteur die ook speelt in het dagboek van Hendrik Groen. Ah, ja. Ja. Uh, dus die... Dat is Kees Prins is dat volgens mij. Nee, hij nee, heet nee. anders uh, oh. hij het anders. Maar, Willem, maar... Willem Koning? Nee, ook niet. Ook niet de admiraal. Popula ze allemaal. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, maar die acteur die doet het op een fantastische manier en die laat dus in scènes uh, op die website: ja. maakt het ze niet te gemakkelijk.nl... laat hij zien uh, uh, welke vormen van internetfraude. Uh, ja, kunnen voorkomen en zo. Ja. Veel, worden, veel worden gebruikt. Ja, ja. Het zijn, Goed, hoor. En, en hij laat ook maar zien. Ja, dat is prima. Ja. Hij laat ook zien in die filmpjes... Het zijn maar korte filmpjes, hoor. dus duurt twee minuutjes. Uh, maar hij laat ook zien... Uh, aan het eind van zo'n filmpje... hoe je net op tijd... je kunt bedenken en, en dat ja. kan voorkomen. Ja. Ja. ja, dat is heel dus, belangrijk. Ik heb eens een keer wat geks gehad. Echt, ging de bel. Ik had nachtdienst gehad en die bel die ging. En ik die, die dacht, wat is dat toch? En ik kijk zo uit het raam... En zeg, die man die ken ik helemaal niet. En uh, ik denk nou ja, goed. Ik loop naar de voordeur, ik doe die deur open... en ik zeg van, uh, ja...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 Johnny kissed the teacher And He's a bird He tiptoed up to reach her He's a bird Well, he's a teacher's pet now He's a dog Well, he wants he can get now Well, what a dog He even made the teacher Let him sit next to my baby He's a bird dog Hey, bird dog Get away from my question En zo gaan we weer richting de klok van, uh, van 10 snel, uur. Hè, het uur. Wat snel, hè, Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ja, maar goed... Uh... Ja, wat wil je vertellen, jongen? Zeg nou, ja... Haal hem nou eerst eens even, haal nou eerst even rustig aan, want je bent weer zo aan het hyperen. Kom op, Willem. Ja, ik, uh, ik, mag, ik mag wel in, in zo'n... Zo uh, nou ja, goed. Uh, <lacht> ja, nee. Goed, uh, de, volgende uur is, uh, de volgende uur is er eigenlijk weer, weer een stukje aandacht voor, uh, ja, voor de KNRM eigenlijk. vind ik wel belangrijk. Ja. En, uh, maar goed, dat heb ik gezegd. Dat is pas na tien uur en, en wat er verder dan ten tafel komt. Nou, ik ga het ook nog even. Ik ben in... Uh, ik ben in heb, heb ik nog even? Uh, ja, je hebt nog even, anders draait je gewoon weg. Ja, precies. Maar we gaan ook uh, nog getuigen zijn van het feit dat ik... Uh, heb van de week in een zuurstoftank gezeten. Een, zuurstoftank een soort oh. ruimtecapsule heb ik oh, ingezeten. Ging je zweven? Hè? Met André Kuiper. Met André ah. Kuiper. Met André Kuiper. Ja, maar de volgende keer, als je het liever wil... het Niet zo erg vindt, niet zo dicht meer over mijn dak heen, want en Maar André, die is nogal, die is nogal fors. Hij zegt, ja. geen mij de ruimte. Ja. Zei, nou, dat, ja, dat, dat, ja. Heb, daar heb je toch wel volop van genoten van de ruimte. Ja, dat, dat was ook wel zo. Nou, ja. Ja, ik, ik heb het er straks over. in oh, de volgende uur. Ja, ja, nee, dat is goed. Nou, een nee. stukje muziek na, na de klok van tien zijn we er weer. Ja. Well, no one told me about the way she lied.